De oorlog in Gaza is ook in militaire en veiligheidskringen niet onomstreden. Zo'n 600 ex-leiders van Israëls veiligheidsapparaat riepen de Amerikaanse president Trump afgelopen dag per brief op om Netanyahu onder druk te zetten om de oorlog te stoppen. Zij vinden tijd voor diplomatie. Volgens de Times of Israel heeft Netanyahu de stafchef van het leger opgedragen het plan uit te voeren of anders op te stappen. Canada heeft bijna 10.000 kilo aan hulpgoederen gedropt boven Gaza. In een verklaring zegt Canada dat het de dropping uitvoerde... in samenwerking met België, Duitsland, Jordanië, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. Het was volgens Canadese media voor het eerst dat een vliegtuig van de Canadese luchtmacht zelf een dropping uitvoerde. Nederland gaat vanaf vrijdag ook weer meewerken aan het afgooien van hulpgoederen boven Gaza. In Tiel is een huis zwaar beschadigd toen gisteravond een auto tegen de gevel reed. De auto kwam tegen de gasmeter tot stilstand. Daarom moesten elf huizen worden ontruimd en werd de hoofdgasleiding afgesloten. Nog niet iedereen kan terug naar huis. Het weer, regen trekt over het land, maar de ochtend begint zonnig. Later op de dag volgen stapelwolken met in het noorden enkele buien. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM.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 Doesn't do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 You got it on your you love me. So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 En nog steeds diezelfde mond. Daar ik ook jouw sleutel had en ook weer ben verloren. En dat ik zo van je hield, dat schijnt je nu te storen. Niemand ziet me, niemand kent me.